1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Partijbestuur GroenLinks opgestapt. Anderhalf jaar zelf wordt Butler van de Paus. En gaslucht in KLM-toestel op Schiphol. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden. Vanuit het noorden opklaringen, het wordt maximaal 15 graden. Morgen droog en veel zon. S'middags enkele stapelwolken. Opnieuw zo'n 15 graden. En de komende week vooral in de middagperiode met zon... en een kleine kans op regen. Het voltallige partijbestuur van GroenLinks is vandaag opgestapt... nadat het gisteren fractieleider Jolande Sap tot aftreden had gedwongen. Partijvoorzitter Helene Wening maakte haar vertrek bekend... op de partijraad in Utrecht. Daar is ook Hans Andriega. politiek verslaggever. Hans, hoe hebben de leden op dit besluit gereageerd? Nou, met grote tevredenheid kan je wel zeggen. Want uh, voor aanvang van deze partijraad was er al heel veel kritiek. En uh, ja, je merkte toch al heel snel dat het besluit om op te stappen... dat dat uh, niet tot reacties leidde van uh, het bestuur moet blijven zitten. Maar men was het er wel mee eens. Dit leek uh, ook in ogen van de leden de enige verstandige stap die genomen had kunnen worden. En uh, zojuist zei dan ook uh, de partijvoorzitter, de scheidende partijvoorzitter, Wening tegen me, dat ze eigenlijk wel blij is dat, dit, dat deze stap nu is gezet. Omdat ik opgelucht ben dat we uh, een besluit hebben genomen... om uh, een ruimte hebben gecreëerd uh, voor het herstel van de partij op korte termijn. Was dit het enige besluit dat u kon nemen door zelf op te stappen en met u het hele bestuur? Nee, je kunt ook blijven. Uh, maar ik vind het, als ik het dicht bij mezelf hou... Um, we hebben met elkaar gezegd, de positie van Jolande is onhoudbaar. Als je de frisse start wil maken en los van het verleden... dan moet je ook jezelf in de spiegel kijken. en Dan moet je ook erkennen: ik ben daar ook deel van geweest. Hoe kort ook, acht maanden. En dan moet ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen. En ik geloof niet dat ik voor mezelf niet geloofwaardig... in deze partij aan het herstel kan werken dat nodig is. Gisteren na het aftreden van Jolande Sap werd de vraag gesteld... welk probleem los je op met het vertrek van Jolande Sap nu... En dan wou ik eigenlijk dezelfde vraag aan u stellen. Welk probleem lost het partijbestuur nu op door nu vandaag Amas op te stappen? Nou, ik vond dat Bram het heel mooi zei. Bram van Ooyek vandaag. Die zei in 2014 zijn de verkiezingen waarin we weer krachtig moeten staan als, als GroenLinks. Dus we kunnen daarin geen tijd verliezen. En dat is de reden dat ik ook nu zeg. Uh, en ook omdat er een bijeenkomst is met onze actieve leden uit de partijraad. Dit is het moment om verantwoording af te leggen verantwoordelijkheid te nemen. En ruimte te maken voor het herstel. Vindt u dat u zelf als persoon zo omstreden bent geraakt... dat de aanblijven niet langer mogelijk is? Ik vind voor mijzelf um, uh, dat als ik moet gaan werken aan de opbouw van de partij... dat ik dan altijd weer een, een relatie moet gaan leggen. Dat ik moet gaan uitleggen waar we vandaan komen. En ik ben daarmee belast. En ik denk dat de partij uh, het nodig heeft dat daar nu een frisse club mensen komt... die daar, daarmee niet belast zijn en kunnen werken aan de toekomst. Ja, GroenLinks moet weer een uh, krachtige partij worden... met een frisse club mensen die aan het gezellig gaat werken. Gaat dat vanmiddag al gebeuren ja, daar worden nu de eerste aanzetten toegegeven. Uh, na het algemene gedeelte uh, zijn de mensen in uh, vier, vijf groepjes uh, gaan zitten. En daar hebben ze gepraat over hoe moet het nu verder. Wat zijn de belangrijke vragen die wij in de toekomst moeten gaan beantwoorden... om uh, verder te kunnen gaan met uh, GroenLinks? Uh, er is al besloten een tijdje geleden dat er een onderzoekscommissie komt onder leiding van André van Es. Zij moest aanvankelijk alleen de verkiezingsnederlaag gaan onderzoeken en ook wel aanzetten voor de toekomst geven. Maar vooral dat laatste punt moet natuurlijk veel meer belang krijgen voor GroenLinks om uh, tot een oplossing te komen om uit de impasse van dit moment uh, te komen. En ja, er moet een, uh, een interimbestuur worden uh, benoemd. Uh, dat zal er uh, de komende weken ook uh, of de komende dagen eigenlijk al. Uh, snel moeten komen. En GroenLinks staat voor de taak om snel een congres te gaan organiseren... waarbij alle nieuwe plannen, nieuwe besluiten en een nieuw bestuur... officieel moet worden goedgekeurd door het GroenLinks congres. Hans -Andrik gaan bij GroenLinks in Utrecht. De voormalige butler van de paus is door de rechtbank van het Vaticaan... veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Hij krijgt die straf voor het stelen van privédocumenten van de paus... En het lekken van deze documenten naar de pers. Correspondent Rob Soutberg op het Sint-Pietersplein in Rome. Hoe motiveerde de rechter zijn uitspraak? Ja, de rechter kwam tot die uitspraak twee uur nadat de jury bijeen was gekomen om zich te oordelen over deze hele zaak. Na twee uur kwam de jury weer tevoorschijn, kwam de rechter ook weer tevoorschijn... en kwam, eh, kwam er dus die uitspraak tegenover Paolo Gabriele die daar zat... zijn vader daarnaast, die we voor het eerst zagen. We weten natuurlijk dat er is drie jaar steeds geëist in deze zaak. Nou ja, er komt nu 18 maanden uit. Je moet natuurlijk één ding eh, bij weten wat meespeelt voor de rechter... is dat Paolo Gabriele geen crimineel verleden heeft. Dus hij komt hier weg met anderhalf jaar gevangenisstraf. Maar goed, hij heeft vele documenten van de paus gestolen, gekopieerd en aan een journalist gegeven... Dat is toch niet niks eigenlijk, hè? Ja, maar dat is wat jij zegt. Hè? Hij heeft ze gestolen en gekopieerd. Nou juist dat kopiëren, dat heeft Gabriele nooit gezien als diefstal. Hij heeft gezegd, ik heb er alleen maar kopieën van gemaakt... die weliswaar doorgespeeld aan de pers... maar ik heb die documenten verder niet ontvreemd. Ik heb ze alleen maar gekopieerd. En waarom deed ik dat? Uit een diepgewortelde liefde voor de kerk en de paus. Ik wilde misstanden aankaarten en dat heb ik op deze manier wilde, uh, gedaan. Ik wilde een eind maken aan de corruptie binnen de kerk. Nou, dat heb ik gedaan dus door die documenten te kopiëren. Ik ben geen dief, zo zie ik mezelf niet... En en ook dat is natuurlijk wel iets, zijn eigen uh, overtuiging in deze zaak... ook dat heeft meegewogen voor de jury. Gaat hij nou naar de gevangenis uh, van het Vaticaan? Nou, het gevangenis heeft weliswaar een piepklein rechtszaaltje... heeft ook een piep, piepklein kerkertje... wat het meeste van de tijd dienst uh, doet als een bezemhok, hoor, moet ik zeggen. Daar zit nu Paolo Gabriele. Maar goed, er is een, uh, een verdrag gesloten met de Italiaanse staat. Dat betekent, ik zit nu op het Pietersplein... achter mij, daar zijn de hekjes en daar begint Italië. Nou, in dat Italië dan zal hij uiteindelijk die anderhalf jaar straf moeten gaan uitzitten. Eén opmerking, op, opmerking daarbij... Het kan nog altijd dat de paus hem gratie verleent. Uh, het kan zijn dat dat nog komt, maar zo niet dan hier achter mij in Italië het gevaar in. Is de affaire nu afgesloten met de voordeling van deze butler? Nou ja, tot, tot ieders teleurstelling eigenlijk wel. Er komt nog een informatica specialist die Gabriele zou geholpen. Die komt in deze zitting, uh, moet nog voorkomen. Maar iedereen die natuurlijk dacht dat door deze zaak corruptie... Misstanden tot aan een complot om de paus te vermoorden, naar buiten zouden komen. Dat mensen een boekjes zouden open gaan doen en daarvoor gaan vertellen. Ik denk dat dat er niet meer in zit. En dat het met de veroordeling van deze butler, wat dat betreft, allemaal voorbij is. Rob Zoutberg bij het Vaticaan, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. En de Pakistanse cricketheld en politicus Imran Khan is dit weekend begonnen aan een uniek project. Hij houdt een vredesmars naar het gebied waar de Taliban zich verschuilen om te protesteren tegen de Amerikaanse drone in dat deel van Pakistan. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, een mars naar het Taliban-gebied. Ja, is dat wel veilig? Ja, daar is een hoop over te zeggen. Want op uh, waterdichte bescherming van, de, van het Pakistanse leger... hoef je daar zeker niet te rekenen. En de signalen van de Taliban zijn ook wisselend. Hè? Het laatste bericht uit hun mond is dat Imran Gaan... en zijn Joden, zoals de Taliban Gaans gevolg noemt... Uh, beter kunnen wegblijven uit Waziristan, want he, Imran Gaan die trekt dus met een stoet van partijgenoten, journalisten, activisten, richting dat Waziristan, gebied aan de grens met, uh, met Afghanistan. En dat gebied staat echt bekend als de bakermat, he, de kribbe van de Taliban. Van daaruit wordt de oorlog in Afghanistan en de strijd in Pakistan gepland. Er worden aanslagen voorbereid. Het is echt een beetje het hol van de leeuw, zou je het kunnen noemen. En... Ja, het is de plek waar de Amerikanen hun beruchte oorlog met drones uitvechten. Hè. Ze proberen die militanten uit te schakelen door ze vanuit de lucht te bestoken. Er vallen daar al uh, uh, uh, ja, elke paar dagen wel uh, bommen uit de lucht. Nou ja, dat zal nu wel meevallen. De Amerikanen weten van deze vredesmars van Imran Gaan. Maar helemaal veilig is het daar in Waziristan absoluut nooit, nee. nee maar je zou zeggen, het is fijn voor de Taliban dat er iemand is die tegen die droneaanvallen uh, een, een, een mars start. Ja, zeker. Nou, uh, dat is inderdaad een beetje het, het tegenstrijdige hier. Hè? Um, er komen in Pakistan verkiezingen aan. Daar moet je, tegen dat licht moet je dit eigenlijk zien. Imran gaan die hoopt echt op een doorbraak bij die komende verkiezingen. Dus dit is voor hem een verkiezingsstunt. Wel op een van zijn belangrijkste thema's. Hij wil, uh, hij wil het allemaal echt anders gaan doen in uh, Pakistan. Hij wil vrede sluiten met de militante netwerken zoals de Taliban. Nou, dan komt meteen jouw vraag natuurlijk. Willen de Taliban dat ook wel? En hij wil de Amerikanen eruit trappen. Er moet een einde komen aan die droneoorlog, zegt uh, Imran Gaan. Nou, uh, en dat is natuurlijk op zich inderdaad wel een populair standpunt in Pakistan. En ook onder de Taliban. Je zou zeggen... Uh, als je even kijkt naar de gewone Pakistanen, de Amerikanen gebruiken die drones om Taliban te bestrijden. Daar zouden Pakistanen toch ook blij mee moeten zijn. Maar zo simpel is het niet. Hè? De Taliban uh, zijn niet per se populair, maar de Amerikanen zijn dat al helemaal niet. En de Taliban, inderdaad, jouw vraag, ja, uh, die zeggen dat Imran Khan een seculier is. Dat hij helemaal, niet, uh, helemaal niks heeft met de islam en dat hij een heel ander Pakistan wil dan zij. En dat hij zich dus niet met hun probleem en hun oorlog met de Amerikanen moet bemoeien. Dus het is een, nou je hoort het wel, dus dit is een complex uh, vraagstuk waar hij even instapt dit weekend. Maar hij krijgt in ieder geval wel een hoop publiciteit. Dat heeft hij uh, wel te pakken. Ja, als je het scherp stelt, dan is de enige die belangrijk is bij die vredesmars uh, gaan zelf. Ja, tot nu toe in ieder geval wel. Al zijn er een heleboel Pakistanen die ook wel zeggen, dit is een onbezonnen actie. Je belast hier het Pakistanse leger onnodig mee. Die het daar in dat gebied natuurlijk al moeilijk genoeg hebben. Die geeft misschien juist de Taliban ook weer een podium. Omdat zij natuurlijk hier stevig op kunnen reageren. Uh, ja, dus het is een heel moeilijk om te, om te zeggen nu al of hij daar uh, echt garen bij gaat spinnen. Kijk, hij blijft... Uh, ze gaan dus morgen heen en weer, hè, Waziristan in. Ze, gaan, ze blijven vannacht met die hele stoet buiten het gebied. Morgen gaan ze erin en dan gaat hij daar een grote manifestatie houden. Hij hoopt natuurlijk op heel veel aandacht van ook buitenlandse media. Nou, de lokale autoriteiten in Waziristan hebben al gezegd vandaag... Uh, buitenlanders komen er niet in. Die moeten een apart pasje hebben. En dat pasje hebben ze niet. Dus die blijven mooi buiten dan wachten. Dus het is nog een beetje de vraag uh, hoeveel effect dit echt gaat sorteren. Uh, in Pakistan zelf heeft hij in ieder geval natuurlijk een ontzettend debat te pakken. Hij trekt de aandacht. Het is echt uniek te noemen. Uh, dit, omdat hij natuurlijk vanwege de plek waar hij heen gaat. Hè, al tientallen jaren is dit af en aan echt het donkere, duistere gat van Pakistan. Echt een oorlogsgebied. Uh, ja, zeer de vraag of dit effect gaat hebben. Maar hij heeft in ieder geval. Ja, wat jij zegt, hij heeft in ieder geval nu wel even de aandacht. Lucas Waagmeester, dankjewel. Dan uh, gaan we naar uh, Schiphol. Op Schiphol zijn passagiers van een KLM-vliegtuig vanmorgen versneld uit het toestel gehaald. vanwege een gaslucht. Verslaggever Edwin van den Berg. Kort na de landing van het uh, KLM-toestel roken passagiers een vreemde lucht. Uh, bij het uitladen van de koffers is een werknemer van Schiphol. die daarmee bezig was. ...onwel geworden. Niemand van de passagiers had verder last van, uh, van die lucht. Wel wordt op dit moment de bemanning even medisch onderzocht om te kijken of het goed met ze gaat. Welke stof er is vrijgekomen is nog niet te zeggen. Waarschijnlijk is er iets gelekt in het ruim van het toestel... ...wat dus vrij kwam op het moment dat de werknemer van Schiphol wilde beginnen aan uh, het uh, lossen van de koffers...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 Woensdag vielen in Turkije vijf doden door de inslag van een Syrische mortiergranat. De VN-veiligheidsraad heeft Syrië veroordeeld voor de beschietingen. In de Verenigde Staten is opnieuw een incident geweest met een lesvliegtuigje... dat gehuurd werd door de KLM Flight Academy. Het vliegtuigje botste in Phoenix, Arizona in de lucht met een ander klein toestel. Beide toestellen raakten zwaar beschadigd, maar konden veilig een noodlanding maken. Inzittenden zijn niet gewond geraakt. Gerrit Assink, directeur van de KLM Flight Academy, is geschrokken. We hebben bijna twintig jaar in Amerika nooit ernstige incidenten gehad. En nu binnen drie weken tijd twee. Natuurlijk dat, uh, dat, geeft dat zorg. Vorige maand verloren drie mensen hun leven bij een ongeluk. Toch denkt als ik niet dat de twee ongelukken iets met elkaar te maken hebben. Het eerste was een eenzijdig ongeluk. Het tweede is, is, is een uh, botsing uh, in de lucht. Uiteraard gaan we dat uitgebreid uh, onderzoeken. Maar voor Hans lijkt er geen link te zijn tussen beide ongelukken. De lessen van de Flight Academy zijn voor vandaag en morgen geannuleerd. Vanochtend rond een uur of... Op... De hoofd... Er is verkeer. Er is geen verkeer, hoor ik. Dan krijgt u de hoofdpunten van dit uitgebreide NOS-journaal. Het partijbestuur van GroenLinks is opgestapt. De voormalige butler van de paus is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf... voor het stelen van vertrouwelijke documenten en het lekken van die documenten naar de pers...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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag, dit is het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Tros in bedrijf, met iedere week een bespreking van het economisch nieuws van deze week. Met twee gasten uit de top van het bedrijfsleven. vandaag. Michiel Mol, oud-topman van internetmarketingbedrijf Lost Boys. Ik zeg al oud-topman, maar u heeft het net deze week verkocht aan publicist. Dat is een grote uh, ja, Franske klant. Vor, vorige ja. Week, ja. <laughs> ja. Dit moet, Het moet nog officieel uh, worden zelfs. Ja, maar het gaat waarschijnlijk wel door. Ja, zeker. Ja. En, en, en waarom wilde u er vanaf? Nou, wilde er vanaf? Misschien is het een goede manier om het te zeggen. Maar uh, na een kleine twintig jaar uh, had ik wel het idee dat uh, ja, met mijn doelen... de, de grootste onafhankelijke partij worden ter wereld, uh, die waren bereikt... En voor Lost Boys zelf is het denk ik onder de Vleugels van om ja, bij een, een grote groep te horen met verschillende andere bedrijven... binnen die groep waar je veel kruisbestuiving uh, als mogelijkheid hebt... ja een prima volgende stap voor het bedrijf. Ja, Lost Boys, dat is, dat is dus het bedrijf uh, dat wij vooral kennen... van de uh, Deense fietsen, waar dat Zweedse, al op stond. Ja. Of Zweedse. Ja, de oude Zweedse Kronan Legerfietsen, die... Uh, op een gegeven moment had Ellen, een meisje, een creatieve bij Los Boys, bedacht: we gaan een keer een stunt doen. Iedereen een fiets geven in plaats van auto's of andere dingen. Een fiets met een mooi Los Boys-bord erop. En ja, ik moet ooit zeggen dat daar de publiciteit rond was super. En ja. vooral toen uh, we een dagvaardiging kregen van de gemeente Amsterdam. Dat ze vonden dat we illegale reclame maakten. Uh, dus de plaats ze blij waren dat we fietsen plaats van auto's gaven, uh, uh, kregen we uh, problemen met ze. Maar dat hebben ze gelukkig snel ingetrokken. Dus ja. dat. Uh, maar het was publiciteit was er al, dus dat was het, uh, twee doelen al meteen. En zo, uh, zo was de naam uh, snel bekend en nu gaat het bedrijf dan naar een uh, andere eigenaar. We komen daar straks nog over te spreken. Mijn andere gast is Hugo Primus, hij is emeritus hoogleraar Voxhuisvesting. TU Delft bent u aan verbonden. Uh, deze week uh, uh, ja, konden we vanuit gaan dat uh, ja, op de tafel van de formateurs ongetwijfeld ook de woningmarkt ligt. Ze kunnen ook besluiten om er niks aan te doen natuurlijk, maar het zal ongetwijfeld uh, besproken worden. En er kwam meteen al kritiek op het model waarmee het Centraal Planbureau die woningmarktbeslissingen doorrekent. Uh, dat model dat zou te dramatisch zijn. De, de, de effecten te dramatisch inschatten. Deelt u die mening? Kritiek van uh, collega Boelhouwer en Konijn. Mensen die er veel verstand van hebben. Moet je serieus nemen. Uh, in dit geval vind ik het. Iets te, uh, te, te ver gaan. Een beetje kind in het badwater. He. Modellen zijn altijd vereenvoudiging van de werkelijkheid. Je moet aanname doen. en je weet dat de, de, de, uh, de feitelijkheid wel ingewikkelder is. Uh, bijvoorbeeld, zo'n model gaat helemaal voorbij aan grote regionale verschillen. die er zijn, bijvoorbeeld op een huurmarkt. Mm -hmm. Maar als ik kijk hoe het Centraal Planbureau. de partijprogramma's heeft doorgerekend in de prachtige publicaties, keuze ja. in kaart. En hebben ze dat knap gedaan? Dan zie je, als het over de woningmarkt gaat... bijvoorbeeld dat uh, de VVD, die zoals bekend... eigenlijk niks, niks uh -huh. wil veranderen in, in de koopsector... een klein beetje aflossen van uh -huh. de betekent verder uh -huh. niet. zie je dan? Maar die worden dus afgestraft in die doorrekening... Uh, doordat er gezegd wordt, kijk, jullie stellen het probleem uit. Ja. En uiteindelijk zijn dan, in de ogen van het Centraal Planbureau... de welvaartseffecten negatief. Ja, en, en dat is een, dat is een uh, waardering die u deelt? Die ik zeer... Die, ja. Met, met mijn vooroordelen Dus strook. zo slecht is dat CPB nee, nog niet. En die partijen die dus wel degelijk aan het sleutelen zijn aan de huur- en de koopsector... Eh, zoals ChristenUnie, Partij van de Arbeid, ja. die worden dus gehonoreerd met een ja. positief. Daar dus, komen hier zometeen ja. ook nog over te spreken, over de woningmarkt. Eerst blikken we terug. Oh. Hm? Weekoverzicht. Het was een week die goed begon met uh, nieuws uit Limburg. Het is definitief, de handtekeningen zijn gezet. Autofabriek Netcar in Limburg is gered. BMW gaat minis bouwen bij Autofabriek Netcar in Born. Dat wordt overgenomen door de VDL-groep uit Eindhoven. Topman Win van der Leegte is door het dolle heen, dat klinkt zo. Ja, dat is een fantastisch moment. Oh. Uh, als je <laughs> vorige week alle handtekeningen <laughs> hebt gezet... En zijn gezet door anderen ja. en dat het uh, helemaal afgerond is. En toen viel hij in slaap of uh, <tosses> ging hij aan het werk? De banken. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW... zijn nieuwe regels voor de bankensector slecht voor de Nederlandse economie. En vooral bedrijven zijn de klos. Bernhard Wintjes. Als we daarnaast nog even een bankenbelasting invoeren... wat helemaal niet Europees geregeld is. En een van de partijen die aan het onderhandelen is... ook nog even praten over een financiële transactiebelasting. Ja, dat lijkt allemaal wel erg leuk. Maar dat betekent stuk voor stuk minder ruimte bij banken... om krediet te geven aan bijvoorbeeld het MKB. Ja, en die MKB'ers staan net als vele anderen ook nog vaak in de file. Die files die kosten het bedrijfsleven nog altijd bakken met geld. Maar door die misgelopen inkomsten zijn wel lager geworden. Toch roept logistiek... Logistiek Nederland, transport Logistiek Nederland het nieuwe kabinet op om wel te blijven investeren in wegen. We hebben natuurlijk een uh, resultaat geboekt dat we van 1,2 miljard naar uh, circa 1 miljard gaan. Dus dan uh, blijft nog dat we met een uh, behoorlijke economische schade zitten. Dus we zullen nog een aantal knelpunten uh, opgelost moeten gaan worden. Ja, die misgelopen inkomsten die waren lager geworden door uh, wegverbredingen. En dan tot slot roken op het werk. Scheepswerf IHC Merwede pakt rokende werknemers hun winstuitkering af als ze stiekem een sigaret opsteken onder werktijd van de sluis van de scheepverf. Ik kan iemand niet verbieden om uh, zes kroketten op een dag te eten... of twee pakken cheque te roken. En uh, dat wij als werkgever uh, tot aan de grens van uh, het privacyreglement... Uh, wel proberen te overtuigen dat het verstandig is om dit niet zo te doen. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, en wat, aan dat kroketten eten, wat gaan we daar dan aan doen, uh, Michiel Mol? Moet je daar als ja, werkgever iets aan doen? Volgens mij is een broodje kroket niet zo heel ongezond eigenlijk. Hoor. Het schijnt nee. beter zijn dan een broodje kaas zelfs, dus... Uh, maar is dit een, uh, heeft, moet een werkgever dit doen? Nou, ja, ja, dat is, vind ik uh, uh, lastig. Ik, denk, uh, ik, ik neem uh, aan dat er bij, bij, bij de losboys ook wel gerookt wordt. Kritische uh, mensen uh, willen uh, zeker? Huh? en alles. Uh, zeker. Uh, dat is ook op zich natuurlijk beter als mensen dat helemaal niet doen. Dat ben ik natuurlijk uh, tu eens. Maar, dat weten ze zelf ook uh, wel. Uh, dat weten ze zelf ook. En uh, of het aan de werkgevers om dat dan te verbieden, weet ik niet. Uh, het is wel natuurlijk praktischer als ze niet roken. Want als is natuurlijk elke uur een kwartier buiten staan... Uh, voor een sigaretje gaan nogal van de werktijd af. Ja. Dat, uh, oh, zo bekijkt u dat wel? Nou, nah, ik, uh, ik heb bij, geluk bij dat Google ik... bij Google bijvoorbeeld een... zouden ze zeggen... je horen, ja, als jij oh, creatiever en... wordt... van het rekenen van sigaretjes, ga een gerustje gang. Ja, nee, ik heb het gelukt dat... Uh, in, in de verschillende sectoren waar ik dan werkzaam ben... Dus in de internetwereld uh, en ook in de gameswereld... en ook zelfs bij, bij de ruimtevaart... Ik, ja, met, met, uh, met mensen kan werken altijd die geen 95-mentaliteit hebben. Dus ik hoef nooit zorgen te maken of ze een uren van nee. maken. Dus ook dit soort dingen ben ik niet actief mee bezig. Nee. U noemt de ruimtevaart. Dat is een van uw nieuwe projecten. Komen we straks ook nog op. We beginnen met de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn sinds 2008 met een kwart gedaald als we de inflatie meerekenen. Er staan meer dan 265.000 woningen te koop. En zo'n half miljoen huishoudens hebben een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van hun huis. 700.000 is de stand inmiddels. 700.000. En counting. De huizenmarkt zit op slot. Ja. Dat is natuurlijk een bekend gegeven. Inmiddels, Hurro hoogleraar, volkshuisvesting en meer. Um, dit is, uh, uh, hoopt u, een van de hoofdthema's die Rutte en Samsom bespreken. Um, Rutte heeft zich uh, altijd schap gezet voor de huizenbezitter. Uh, Samsom wil zich uh, schap zetten voor de huurder. Met wat voor plan komen ze naar buiten? Nou, dat het een hoofdonderwerp is, dat bedenk ik niet. Dat hebben de heren zelf ook al bedacht. Uh, het is natuurlijk niet helemaal nieuw. We hebben Balkenende 4 gehad. Toen was het de wedstrijd CDA-P van de A. Hetzelfde probleem. De PvdA wilde de koopsector flink uh, aanpakken. Het CDA wilde de huursector aanpakken. En toen koos men voor twee keer nul. We doen helemaal niks. Nee. Uh, koopsector ja, stil. Jij, jouw sectortje, ja. bij het onze. Ja. En we doen niks. Nou, we zien hoe de woningmarkt reageert. Dat helpt niet. Dus wat ik hoop, en eigenlijk ook wel verwacht... is dat uh, Rutte en Samson tot de conclusie komen... dat je en een hervorming in de huursector moet doorzetten. Ja. Geleidelijk aan, hè? niet overdrijven. Uh, ook de tijd voor nemen en een hervorming van de koopsector. Maar let dan nog helpt. eens uit waarom dat nodig is... Waarom moet ook die huursector hervormd worden om, om de koopmarkt los te krijgen? Het, we hebben een hele lange traditie in Nederland uh, waarbij huren voor... Ongeveer 95 worden gereguleerd. Dat vind je nergens in Europa. Ik denk dat wij Noord-Korea nog verslaan. Um, en dat is allemaal goed bedoeld. Want dat moet dus tot wat lagere huren leiden. Ook voor mensen met een laag ja, inkomen. Ja, maar er zullen veel mensen hebben 95 procent. gaat dus om sociale sector. Maar ook, ook de een deel, particuliere sector een deel die met de, een puntensysteem werkt. Zeker. Ook een deel van de, van de commerciële sector... die dus zolang daar een huurder is uh, aan allerlei regels zijn gebonden. Allemaal heel begrijpelijk. Maar het effect van al deze regels is dat het eigenlijk via normale economische overwegingen... onverantwoord is om te investeren in huurwoningen. Dus we hebben daarmee een abonnement gecreëerd. Maar er op zijn een toch nog huisjesmelkers die dat wel doen? Ja, maar die investeren niet. Die, ja, die, ja, die handelen die en dat is het dan precies. Ja. Um, de Reactie op de crisis, niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld, is dat de mobiliteit daalt. Maar ook dat de vraag verschuift van kopen naar huren. Dus we hebben inderdaad heel veel uh, woningen te koop staan. Maar tegelijkertijd toenemende wachttijden in de huursector. Dat kun je dus oplossen door stapje voor stapje naar een markthuurniveau te gaan. Waar dat niveau ligt, gaan we dan ontdekken. Dat zal een markthuurniveau. Ter... Want dat is ook ja. wat, wat begin dit jaar of in het voorjaar werd voorgesteld door eigenlijk een, een ja. uh, markante... Alliantie van verschillende belanghebbenden, Vereniging Eigen Huis, maar ook de Woonbond en de woningbouwcorporaties. Die zeiden we en langzaam naar een heel nieuw systeem waarbij eigenlijk het verschil verdwijnt in waarde ja. tussen een huurhuis en een, en een Zoveel koophuis. Mogelijk. Zoveel ja. mogelijk. Maar waarom is dat een goed plan? Dit werd door deskundigen al eerder verkondigd, maar het is natuurlijk betekenisvol dat belangrijke maatschappelijke organisaties... Eh, tot deze conclusie komen en het daar ook over eens eh, raken. Een heel goed voorbeeld voor de politici. Ik vind het een goed plan, omdat je eigenlijk afkikt van ik weet niet wat voor subsidies, ook fiscale subsidies. Dat is uiteindelijk voor de schatkist een buitengewoon prettig. Mm. Daar waar iemand een huis niet kan betalen, daar hebben we de grondwet met een sociaal grondrecht wonen. En daar moet je dus een inkomensgebonden subsidie hebben ja. zoals we die in de huurtoeslag kennen. Ja, dus je, je kiest ook... eerst je huis in feite, je huurhuis ja. of je koophuis. je koophuis. En kun je het niet betalen, dan krijg je een toeslag via de belastingdienst ja. of hoe dan ook. En dus dat je in ieder geval ook als je omstandigheden niet al te rooskleurig zijn, je een, een redelijke kwaliteit ja. kan realiseren. Maar de prijsvorming daden. is dan dus ja, uh, ja natuurlijker? Ja, uh, gewooner, zoals het in alle maar markten Maar gaan kunnen. dus in, in grote steden, in de centra waar iedereen wel wil wonen... of iedereen, maar heel veel ja, ja. mensen willen wonen... Uh, gaan de huurprijzen sky high. En vandaar dat je het ook geleidelijk moet doen. Hè? Dus De huuraanpassing blijft nog steeds wel aan regels gebonden. Anders rook je als ware de huurders uit. Maar uiteindelijk ga je dus een onderscheid maken tussen woningexploitatie... wat een normale economische, sociale en technische opgave is enerzijds... en inkomensbeleid anderzijds, wat via die huurtoeslag en die woontoeslag uh, loopt. En dan krijg je dus weer... Uh, Motieven om te investeren in huurwoningen. En heel belangrijk, op die woningmarkt... En is dat, staat er weer reden over... voor, voor, voor ondernemers om ja. huurhuizen te gaan exporteren. Ja. en de overgang van huren naar kopen of van kopen naar huren... die ook, wordt een heel stuk makkelijker. Die wordt gelijk getrokken Dat is nu een achtbaan. Hè. Als je nu uh, wil overstappen van kopen naar huren... is haast niet te doen en het omgekeerde ook niet. Ja, wat hier natuurlijk wel voor een voorwaarde voor is... In, in een, uh, ja, voor prijsvorming, is eerlijk, een eerlijke markt. Dus dat er ja. voldoende aanbod is ja. voor de vraag... Is hij er wel op de woningmarkt? Nou, dat is lastig. Uh, woning... Je kunt niet zeggen: goh, ik, zou wel, uh, ik zou wel midden in de, in de markt. Mark, of in, uh, in de. Hoe heet het hier? De Naar de Meer willen wonen. Ja, het natuurgebied. Dat, um, dat is vochtig. Dat is vochtig. Woningen gaan in Nederland gemiddeld meer dan 120 jaar mee. Dat wil zeggen dat, hoe je het ook bent of keert... we voegen maar een klein beetje nieuwbouw toe aan de hele voorraad. Dus mm -hmm. het is een voorraadmarkt. De voorraad die we kennen, dateert dus al uit beslissingen van jaren geleden. Ja, dus geen zakdrop uh, die je even uit de kast trekt. Dat één uh, dat, uh, hapskrekkers, dat halen we niet. Nee. En dat moeten we ook niet willen. Uh, en je zult een aantal randvoorwaarden ook in de toekomst moeten realiseren ten aanzien van ruimtelijke ordening. Als we bepaalde natuurgebieden belangrijk vinden... en die vinden Nederlanders ook belangrijk... dan moet je dat eh, respecteren. Maar dan blijft er nog heel wat eh, ruimte over... waar je eh, iets zou kunnen ondernemen. Ja, is ook dat al, zo? Want op... wat u geeft al aan... Uh, mensen willen niet meer in, in Limburg wonen. De, daar oh. staan dan woningen ja. leeg. Ja. Uh, die huizen kan je inderdaad niet verplaatsen... naar gebieden waar mensen wel willen wonen. Dus dan hou je toch een hele onnatuurlijke opbouw... van prijzen en, en, en, en een moeilijke markt. Nou ja, eh, inderdaad, hebben wij een aantal krimpgebieden waarbij Zuid-Limburg eh, een van de meest in het ooglopende is. Waarbij je moet zeggen. Ja, hier is normaal gesproken geen reden om eh, te investeren in, in nieuwbouw. He, dat, dat zal ook een, een commerciële uh, initiatief nemen niet doen. In de Randstad zijn er wel redenen om te investeren. Dat is ook heel erg belangrijk, want daar is de vraag ook geconcentreerd. We hebben natuurlijk wel geluk dat in demografische termen... die enorme motor van de bevolkingsgroei die we na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad... He, in de jaren 60, 70, die is weg. Dus vroeger bouwden we nog 150.000 woningen per jaar... en nu zakte tot 40.000 de ja. behoefte. Die nou ja, over de de he, en dus. dat wordt nog erger, zegt VNO-NCW. Ja. Want die hebben onderzoek laten doen ja. naar, naar de, de bankaire maatregelen die er nu zo allemaal worden gestapeld. Ja. En uh, ja, een investeerder begint dan niet zo snel meer aan uh, onder de huisomstand. Misschien dat Michiel Mol is investeerder, die heeft dan misschien geen bank nodig. Maar is het, het is moeilijk om nu aan geld te komen? Ja, zeker. Ik, uh, gelukkig is het wel uh, zeg maar, bij de, de, de privé-investeerders, de, de, de kleine Angelinvestors, er allerlei, allerlei manieren zijn er om geld te komen. Maar het komt nog niet van de bank vandaan als je met je bedrijf begint. Nee. Juist in de sociale woningbouw hebben we daar prachtige oplossingen voor. Dat moeten we ook vooral handhaven. We hebben een waarborg van sociale woningbouw. Die dus waarborgen geeft ja, de, op leningen van de corporaties. Die waarschuwden van de week ook al. Ja, en, maar die hebben dus ervoor gezorgd... met hulp van een bank-Nederlandse gemeente... met een mm -hmm. waterschapsbank, publieke banken, triple E... om ook in moeilijke tijden de, um, de investeringen in die sector veilig te stellen. Dus dat moet je ook in de toekomst uh, zien te continueren. En u denkt dat via die weg dat ook weer gaat aantrekken? Ik denk dat in de ontwikkelingen in de sociale huursector de financiering in de afgelopen tijd het probleem niet is geweest. Dus overal zie je dat de, het aanbod terugloopt. Hè? Dus uh, hypotheken niet meer te krijgen. Uh, ook commerciële verhuurders beginnen er niet aan. Maar de sociale huursector die is uh, redelijk op peil gebleven tot nu toe. Dit is Radio 1: dit is Kobe Grant. I like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 Gek genoeg muziek die alleen maar op Radio 1 hoort. A Song About Me van Kobe Grant. Dit is Trosse bedrijf Radio 1. Dus uh, met hier. Eh, economen en hoogleraar volkshuisvesting Hugo Primus en investeerde ondernemer Michiel Mol. En aangeschoven is nu ook Laurens Sloot. Malaise in de modebrand, meneer Sloot. Het CBS maakt deze week bekend dat kledingverkopers met de grootste omzetdaling sinds 2001 kampen en dat het aantal faillissementen eh, onder modezaken is verdubbeld. U bent van de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk welkom. Deze week benoemd tot bijzonder hoogleraar retail marketing. Dat gaat dus over. De detailhandel en ja. hun marketing. Dinsdag heeft u oratie gehouden. Retail in transitie. Uh, wat houdt die transitie in? Allemaal naar online winkelen? Nou, Dat is een deel van, uh, van zeg maar de hele challenge die uh, de branche te wachten staat. Uh, maar Uitdaging. goed, uh, dat, dat, hangt, uh, dat hangt een beetje af van, uh, van de sector. Uh, dus als het gaat over, over gewone levensmiddelen... dan zal daar nauwelijks groei zijn in, in online concepten. Omdat het, zeg maar, ja, dat, dat orderpikken is veel te duur. Maar als het gaat om, om media, om, om, om boeken, om muziek, uh, verwacht ik dat in 2025 dat is wel eens 30-40% zou kunnen zijn. Uh, consumenten elektronica, zo'n 20-25% en ook de kleding waar nu zo'n malaise dan uh, is volgens CBS, uh, verwachten we ook nog een flinke groei. Ja. twijfelt u over zo'n die malaise? Uh, nee, dat twijfel ik zeker niet aan, want, nee, nee, maar u... want de uitdagingen zeg maar, zijn enorm voor, uh, voor de kledingbranche. Uh, want, want, zeg maar, want, want er zijn eigenlijk drie factoren die ervoor zorgen dat de consument uh, eigenlijk heel zuinig is bij het, uh, het, het besteden uh, zeg maar in kledingwinkels. En dat is allereerst natuurlijk de economie. En eigenlijk sinds 2008 zie je dat de, zowel de omzet van kleding als groei zo behoorlijk onder druk staat. En onder druk betekent dus echt negatief. Hmm. Uh, met, met volgens mij nu zelfs een uitschieter in dit kwartaal. Ik dacht min 7 procent of zo, maar dat is, dat is vrij extreem. Uh, maar dan, aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat, uh, dat zeg maar, steeds meer mensen gewoon online uh, kleding gaan bestellen. Het marktendeel van zeg maar, de Salando's van deze wereld, uh, de H&M's online, et cetera, is al een procent of, uh, of acht... En dat groeit zo'n 25% per jaar. Dus, dus om... het is een combinatie van crisis en uh, verschuiving naar ja, kopen op ja, internet. Je, ja, je zou kunnen zeggen dat, dat door de... Ja, crisis vind ik een beetje een groot woord. Ik vind eigenlijk dat we dat, dat woord een beetje moeten afschaffen in Nederland. Want het is geen crisis. Uh, maar feit is gewoon dat we niet meer groeien. En dat beschouwen we als een crisis. En dat zegt meer mm -hmm. over... Omdat ontvang... we gewend zijn aan een model ja. waarbij groei centraal stond. Ja. Maar feit is, is dat, dat uh, door de koopkrachtdaling... Uh, de kledingbesteding onder druk... Uh, staan. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, die duwt de, de branche of een aantal bedrijven richting, de, richting het ravijn. Hm. Uh, en de verschuivende, uh, de kanaalverschuiving zeg maar, van, van, van de gewone winkel richting internet, die, zet, die geeft het extra duwtje waardoor een aantal bedrijven wel over het randje kieperen. En even een uitstapje naar wat u daar zegt over groei. We beschouwen het gebrek aan groei als een crisis. Hoeft dat niet zo beschouwd te worden? Uh, ik denk dat je ook kunt zeggen, we, we hebben met z'n allen een hoog welvaartsniveau. Um, we kijken heel erg sterk van... van we krijgen meer zeg maar, in, ons, in ons handje jaar in jaar uit. Nou, de, de komende jaren sta, sta, is die koopkracht is ongeveer nul. Maar goed, aan de andere kant... Als ik, als ik nu kijk wat ik voor een tablet betaal... Wat ik daar twee jaar geleden voor moest betalen... En de kwaliteit die ik nu krijg... Dus zeg maar de kwaliteitskracht van wat je koopt... Dat neemt nog steeds toe. Ja. Yeah. Um, ik vind ook dat we als economen gewoon veel breder moeten kijken. Niet, niet alleen puur uh, kijken naar, naar welvaartszaken, naar, naar koopkracht... maar ook wat krijg je nou feitelijk. Maar dat is voor een bedrijf, vraag ik aan uh, ondernemer Michiel Mol... vrij lastig om te zeggen we willen niet meer groeien... we willen alleen nog maar beter worden. Nee, dan zeg je nog snel uh, stilstaan dus, uh, achteruit uh, gaan. En uh, zeker natuurlijk een bedrijf dat zich uh, internationaal positioneert. Uh, er zijn natuurlijk allerlei uh, regio's om ons heen... waar wel hard gegroeid wordt. Dus, als je dan stil blijft staan, dan in concurrentie zit niet stil. Ja, dan doe je toch eens niet goed. Maar wat gebeurt er in een bedrijf dan als je niet groeit, maar wel gewoon een goede winstmarge hebt? Nou, er zijn natuurlijk genoeg bedrijven die natuurlijk nauwelijks groeien en uh, de, de, de, een soort status quo-situatie uh, hebben. En dat kan natuurlijk heel lang uh, prima gaan. Maar wel. En dat denk ik wel. Dit is dus niet wel, wat, uh, wat mij uh, vooral een bed uit doet komen. Maar uh, er zijn denk ik genoeg nee, mensen die, die, die met voor... een stabiele situatie heel tevreden kunnen zijn. Ja, maar u niet. Nee, nee, met uw bedrijf ik, ook niet. nee, ik hou van innovatie, ik hou van een dynamische, snel veranderende en groeiende omgeving. Dan, ja, maar goed, innoverend en dynamisch, dat hoeft niet per se met groei te zijn natuurlijk. Dat is precies het voorbeeld van die tablet die wel steeds beter wordt. Nee, maar dan is het groei in kwaliteit. Ja, dat kan ook. Maar ik bedoel even het woord groei in, in de verband maar is met ook, Ja, maar als je de, uh, uh, bijna alle sectoren hebben toch competitie en je wil toch gewoon beter zijn dan de rest. En als je niet beter bent dan de rest en de rest groeit wel... Ja, dan loopt het ja. gewoon, dan wordt het de risico denk steeds groter dat je die groei uh, niet alleen nul is, maar negatief wordt. Precies, en dus en dan... Op, op, op bedrijfsniveau uh, is dat wel een probleem als het bedrijf niet meer groeit en anderen groeien wel, slot, dan, uh... ja, goed, dat, dat, dat Kijk, ik. Kijk, mijn opmerking had, uh, ook, was in de context van wat kun je kopen voor je geld als consument. Ja, ja, vanuit de consument en het, ja. als je als, als bedrijf kijkt, is het natuurlijk heel vervelend. En zeker als je kijkt naar die kledingbranche, dat is een hele internationale markt. Uh, waar, zeg maar, waar schaalvoordelen wel heel belangrijk zijn. En je ziet ook dat partijen als een H&M en een Zara... die groeien wel uh, tegen de klippen op... omdat die internationaal hun, hun, hun, hun, zeg maar hun winkelnetwerk uh, uitbreiden. Ja, ja. Betekent... En die drukken dus die kleintjes uh, lokaal uit de Ja, voor een de markt. deel wel. Ja. He, dus dus met, met een aantal bedrijven gaat het nog steeds crescendo. Maar ja, van de week hoorden we natuurlijk ook dat... We, en ik noem wat een Henk ten Hoor is wel failliet gegaan. Um, en ook natuurlijk veel kleine zelfstandigen. Uh, die, uh, ja, die ook, wijn... een, ook een keten, die heet uh, Piet Kerkhoff, geloof ik. Ook? Dat uh, die een, heeft zijn uh... naam dan ook niet mee. Nee. Ik heb geen probleem om het woord crisis wel degelijk te gebruiken. Want als je kijkt naar financiële markten... naar eurocrisis, naar, naar schulden... dat heeft dus enorme gevolgen voor consumentenvertrouwen. En op de mm. woningmarkt zijn dat dus de factoren die doortellen. Dus niet zozeer of het groeit of krimp. Er zijn krimpgebieden, oké. Okay. Dus als de vraag niet groeit, moet je het maar volgen. Maar die, dat gebrek aan vertrouwen... Dat uh, doet ons wel de das op het ogenblik. Nou, nou, Ik wil naar daar de... graag even op reageren. Ja? Want <laughs> uh, kijk, wat je ziet is dat het consumentenvertrouwen is in Nederland veel sneller gedaald dan in omringende landen. Um, en, dat, en dat houdt eigenlijk geen gelijke tred met de ontwikkeling van onze economie. Nee. En, en volgens mij komt het voor een deel. Zeg maar, de economie. Ja, dat komt volgens mij voor een deel omdat we in al dit soort programma's dus wel continu het woord crisis zeg maar, in de mond nemen. Ja, ik vond uh, er net wat aan te doen, maar toen kwam meneer premier ja, zeggen ja, dat het ja, toch, toch weer niet heel veel. Er. Ja. Ja. Uh, ik ben het de... dus niet mee eens. Dus, dus nee. ik vind nee. dat je met een, een, een reëel oog moet kijken naar hoe de situatie is. Maar en waar ik dan wel van schrik is, uw voorspelling: dat over vijf jaar één op de acht winkelruimtes leeg staat. En dat zegt, dat komt dus door de crisis. We zullen nog een aantal jaren nulgroei hebben, misschien. Mensen gaan meer op internet winkelen. Die winkels staan leeg. Uh, ja, en dat, dat, dat zie ik wel als een uit, uitdaging. En ik denk dan ook dat er toch een soort ja, masterplan zou moeten komen. Uh, op het gebied van retail vastgoed. Waarbij gewoon verschillende partijen. dus niet alleen de retailers zelf, maar ook vastgoedpartijen, projectontwikkelaars. banken die vaak grote portefeuilles hebben. toch eens gaan samenzitten over zeg maar, hoe ze winkelgebieden interessant genoeg kunnen houden. Want het probleem is dat als er een aantal winkels tussenuitvallen. Dan wordt het ook voor de andere winkels, er zit een soort besmettingsgevaar in. Minder interessant of, of, of, of moeilijker zeg maar, om winstgevend te opereren. En ik denk dat we zitten nu toch op een soort keerpunt zitten. De, de leegstand is de afgelopen jaren in Nederland van 5 naar 7 procent toegenomen. Uh, met wat er ons nog te wachten staat... met een groeiende internetverkopen, moet je nu wel maatregelen nemen. Dank voor de waarschuwing, professor Lauwersloot. Sloot. Meer informatie over deze uitzending... check bedrijf.nl. Iedere week doen we een greep uit de stapel... nieuw verschenen managementboeken. Bij ons is Micha Blok, directeur van dit programma... en de lezer van die boeken. Dit keer heb je je gestort op... Een idee-AUB van Erik Kessels. Is dat niet een reclameman? Ja, Erik Kessels is uh, de helft van het duo Kessels-Kramer. En dat is een uh, Amsterdamse reclamebureau. In 1996 opgericht. Inmiddels ook een uh, vestiging in Londen. En het was het eerste Nederlandse bureau... dat door creatieven werd opgericht en bestuurd. Uh, ja, bekende campagnes van het bureau zijn bijvoorbeeld... Uh, de campagne voor Shubaloo, het schoenenmerk. Waarbij jongeren die maar één been hadden... de schoenen aanprezen. Uh, en de Ik ben Ben-campagne voor het telecombedrijf oh, ja. Ben. Hm, uh, heel waarbij, bekend de gewone Nederlanders centraal stonden. Ja. Ja. En nou is de, de, de ondertitel van het boek creativiteit op commando. Ja, op de Wat achterflap staat dat het boek je hulpmiddelen zal geven... om creatief te denken en om onderscheidende ideeën te leren herkennen. Nou, er staan heel veel tips in, maar ik moet eerlijk zeggen... die vind ik een beetje cliché, zoals durf je te onderscheiden... durf risico's te nemen, combineer je passies, fouten maken mag. Nou ja, dat zijn wijsheden ja. die je eigenlijk in ieder ander managementboek tegenkomt. Ik vind dat het meer een boek over Kesselskramen is geworden... een beetje een kijkje in de keuken, dan echt een handboek voor creativiteit... Dat vind ik wel jammer. want het, ja, het had me juist wel leuk geleken om um, te horen... hoe dat hele creatieve proces in zijn werking gaat. Hoe ze ideeën bijschaven. Hoe precies die contacten met die klanten verlopen. oh dat Dus je vindt het jammer dat het niet meer over, ja. dat boek, over dat bureau gaat? Nee, ik vind het jammer dat het niet meer een handboek voor creativiteit is Ja, precies. Ja. Van, van, van, hoe, de, hoe doen zij dat? En hoe, hoe pakte dat in de praktijk uit? Ja, en hoe kan, hoe kan ik dat zelf gebruiken in ja. mijn eigen werk? Ja, Michiel Mol, zelfmarketeer. Uh, marketeer. Ja, ik... Uh, ik denk niet dat het mogelijk is om iets in een boek te maken van hoe word ik creatief of zo. Dat is niet iets wat, wat je denk even kan leren. Dat, uh, ik denk wel dat je natuurlijk, uh, interessant is om te kijken hoe je de, de omgeving, de omstandigheden kan creëren. Waarin creativiteit eerder plaats zal vinden. Maar iemand leren hoe creatief te zijn zelf, dat zie ik niet gebeuren. Maar zijn er niet bepaalde uh, strategieën om te brainstormen? Uh, natuurlijk er zijn er al, al, van creativiteit. allerlei strategieën voor, maar... Bij eh, alle reclamebureaus, eh, daar kan naar op, toek, naar op zoek zijn, is dus, de uh, Big Idea, het grote, vernieuwende idee. Ja, dat kan net zo makkelijk uh, onder de douche uh, al zingend uh, ontstaan. Ja. Als al zij zo goed georganiseerde en georganiseerde brainstorm. Dat is... Uh... Het ja, was het maar zo simpel, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Is het daardoor nou een boek uh, voor mensen die in de reclame zitten al, of, of juist niet? Nou ja, een uh, belangrijke les voor collega-reclamemakers is zijn oproep, uh, vond ik het meest opvallend, haal de vrouw uit de keuken. <laughs> Hij zegt, van, nou, nog steeds in reclames is het de vrouw die de avondmaaltijd kookt, die ja? de boodschappen doet en de badkamer schoonmaakt. Of een onhandige man. Of een onhandige man, inderdaad. Papa zorgt <laughs> een keer in de reclame en dan gaat alles mis, weet je wel. Ja, en de 50 50plussen is aan het genieten van zijn pensioen, is dus incontinent en deel de hele dag boterbabbelars <laughs> Uit. Het zijn allemaal niet stereotypen. En de heersende opvatting, ik weet niet of Michiel Mol dat ook uh, herkent, onder reclamemakers en adverteerders is dat het doorbreken van rolpatronen of stereotypen alleen maar afleidt van de boodschap. Dus dat ze dat we het hm. wel bewust gebruiken bij die stereotypen blijven. Het is niet aan de reclamemaker om, om dat te doorbreken, Mol? Ja, ik, ik denk dat de reclame maakt naar de massa en de stereotype. Misschien dat dan toch nog steeds wel die massa die zo is. Dus uh, als je daar wil appelleren, kan je het beste toch maar de stereotype neerzetten, ja. denk ik. Maar goed, meneer Primus, u bent met pensioen. Hè? U bent emeritus-holleraar. Uh, nog niet uh, incontinent. Dus, ja. Nee, nou, fijn dat u dat nog even met ons wilt delen. Ja, okay. uh, maar heeft u, daar, heeft u ook het gevoel dat dat een keer op moet houden in die zin dat straks is, is een heel groot deel van de bevolking grijs, vergrijsd. Daar kan je toch niet doorgaan met alleen maar die babbelaar reclame te plakken op die opa. Nou, als ik het even op de woningmarkt projecteer... Op ja, eer... uw terrein. Nee, ik ja. kan, kan niet anders. Ja. Maar dan is natuurlijk de eerste les dat er een grote variëteit is. Dus iedere uh, vereenvoudiging of, of uh, centralisatie van ideeën, dat is al mis. Je moet juist oog hebben voor het feit dat iedereen op zijn eigen manier... de vorm aan kan geven. Bovendien, dat geldt niet voor ieder product, vinden mensen het meestal erg prettig... als ze ook, ook een beetje zelf de stempel erop kunnen drukken. Ja. Dus niet, het wordt mij aangereikt door anderen, van maar ik kan er zelf zijn. iets mee, uh, ja. mee doen. Daar kun je appelleren. Ja. En het lijkt mij, maar het is mijn vak niet, dat in de marketing je wel vaak op de pioniers kan mikken. Van, er is altijd een bepaalde voorhoede. Kan ik die uh, interessant uh, interesse wekken? Als dan vervolgens de grote massa uit die kant op gaat, dan heb je iets moois bereikt. En dat zal als een keer misluk ook. Ja. Um, gaat het daarop in in dat boek? Pionieren? Nou ja, hij zegt wel tegen de reclamemakers van doorbreek dat rollenpatroon, want je moet ja. niet onderschatten hoe groot je maatschappelijke invloed is als reclamemaker. En hij roept ook op voor aan, ja, een oproep voor niet-reclamemakers. Van uh, jullie hebben vaak je mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Maar durft dat ook eens meer in het openbaar te laten blijken. Uh, heb geen angst om een maatschappelijk standpunt in te nemen om uit angst om klanten te verliezen. Michel Blok, dankjewel. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. @tros in bedrijf. Ja, richt u zich met uh, een van uw ondernemingen op pioniers in een markt? Human? Ja, pioniers, uh, uh, early adopters natuurlijk wel. Nee, nee. en, uh, en uh, Met name in, uh, bij Space Expedition, de, de commerciële ruimtevaart... waar we vanaf 2014... Uh, mensen astronaut gaan maken. Uh, vier per dag zelfs, als het, uh, vier vluchten per dag, als het uh, helemaal uh, zo gaat lopen. Ja, want heel even uitleggen. Dat... U gaat vanaf Curaçao ru ruimtevluchten, korte ruimtevluchten organiseren. Ja, ja er zijn de vluchten die in een klein ruimteschip waar je naast uh, de piloot zit. Als het kooppiloot ga je als enige passagier mee de mm -hmm. ruimte in. Ja. Dus je stijgt op van het vliegveld van Curaçao en binnen vier minuten uh, ben je in de ruimte. Dus het gaat recht omhoog, uh, harder en harder. en... Ja, na vier minuten gaat de motor uit, gewichtloos. Ja. En, en, en zweef een uurtje of vijf, zes, uh, terwijl je uitkijkt vanuit dat zwarte heelal op, uh, op die, die, die kleine, kwetsbare aarde. Ja. En uiteindelijk wordt dan toch de zwaartekracht weer, uh, weer teruggetrokken naar de aarde. En ja. Ja, een klein uurtje later land je als zweefvliegtuig. Weer op dezelfde plek als wij gestart zijn. Dus die, die, die rit duurt een uur. Maar dit is een, dit is een euh, niche, laat ik zeggen. Want het kost bijna een ton om mee te vliegen. Ja, 95.000 dollar. Dus we hebben 75.000 euro. Dus hopen dat de dollar een beetje daalt. Dan wordt het, wordt het <cro sinnerSean> voor meer mensen beschikbaar. Maar ja. het uh, ging even om, om pionieren. Precies. Like like. dus, dus, de, ik denk op dit moment. Uh, zijn er een hele hoop mensen. die, uh, die heel leven al van dromen. om dit te gaan doen. En we merken natuurlijk een paar doelgroepen. Uh, die, die het meeste terugkomen. Uh, je hebt die, uh, de High Networks, zoals ze noemen ze. De, de, de, de, de, de, de die rijke Rus die een keer een leuke verhaal aan de kroeg wil van... Uh, dan heb ik er weer een Ferrari gekocht. Je kan nu vertellen dat die astronaut gaat worden. Uh, die is niet eens zo heel erg bij betrokken. Maar die wil, die wil het gewoon als een van de eerste zijn. Uh, een hele belangrijke groep uh, die we ook hebben zijn uh, de, wat we de extremists noemen. Dat dus zijn mensen die van uh, Noordpool Expeditie, die met ja. haaien zwemmen, die Himalaya beklimmen. Uh, die willen ook alles als eerste. Dat zijn echt de pioniers die als eerste daar, daarbij willen zijn. Uh, mensen in de, lucht en, uh, de luchtvaartindustrie, uh, die zien allemaal eigenlijk de ruimtevaart als een soort overtreffende trap daarvan. Ja. Dus een piloot, uh, mensen met een hobby, uh, zweefvliegen, et cetera, et cetera. En grappig genoeg ook een hele grote doelgroep... Uh, Studenten. Uh, ja, die, die, die, die, nou ja, nee. die, die, die, die <laughs> willen wel. Uh, uh, ja, de, de wat oudere mensen die nog nu bewust meegemaakt hebben uh, dat Neil Armstrong uh, voet op de maan uh, zette en nu onafhankelijk zijn, de kinderen het huis uit... Mm. en zoiets hebben, dat in mijn leven dit nog gaat kunnen. Maar als je, meemaking. als je daar reclame voor gaat maken... krijg je inderdaad wel een heel ander reclame dan die uh, roombotenbambelaar Ja, dus uitdelen. het is eigenlijk heel lastig om... Uh, uh, uh, daar, uh, uh, eigenlijk, uh, die ruimtevaart is... Uh, zo Zoiets spannends voor iedereen. Uh, van mijn dochter van 9 tot een opa van 83. I iedereen vindt het spannend. Het woord astronaut heeft iets magisch. En daarom hebben wij gelukkig niet zoveel, uh, geen reclame te maken eigenlijk. Want ja, dat, uh, iedereen praat er graag over. Iets voor u, meneer Primus? Ik gun het graag anderen. Ja. <laughs> er komen nogal wat G-krachten vrij, hè? Ja, zo'n uh, 4 tot 4,5 G. Dus dat betekent 4 tot 4,5 keer je eigen lichaamsgewicht. Als je terugkomt in een dampkring. Ja. Moet je, dan je dan niet voor trainen? 15 naar 20... Dat uh, uh, is niet uh, noodzakelijk, uh, maar we adviseren het wel. Het is gewoon uh, prettig als je de eerste keer de ruimte in gaat... dat dat dingen als die hoge g-kracht, maar ook nul uh, g, dus gewichtloosheid... Uh, het zitten in, in een drukpak, in een kleine ruimte... Al, al dat soort dingen, dat je die al een keer meegemaakt hebt. Ja. Zodat als je daar dan naar boven bent ook, uh, ja zoals altijd astronauten dat zeggen... dat dat, dat uitzicht genieten, dat je echt je leven gaat veranderen. U noemde net het bedrag uh, waarvoor je kunt vliegen. Zijn er, is er al veel belangstelling? Ja, we hebben tot nu toe ongeveer in de afgelopen anderhalf jaar 175 uh, tickets verkocht. Ja, dus nou, ik kan me voorstellen dat, dat daar goed aan wordt verdiend. Ja, nou het is natuurlijk ook een dingetje. Het is natuurlijk de operatie, uh, het is, ja. is serieus. Maar als we straks in 2040 gaan vliegen en zo'n 75 vluchten per jaar doen, dat is ongeveer ons break-even uh, niveau. Oké. Okay. Ja, dus dus zo dat... duur is het voor u ook wel. Ik bedoel, er zijn ja. worden een kosten gemaakt. Ja. Um, het is interessant natuurlijk, omdat u bent ooit begonnen met. Wat had u? Heeft u een paar tienduizend euro geleend van uw ouders om dat Lost Boys uh, op te zetten samen met een paar andere jongens? Ja. Um, want hoe begint een investeerder? Hè? Een, een um, investeerde ondernemer, maar u bent ook investeerder. Hoe begin je ja, daarmee? Want je ja, leent geen geld in de bank. Het begin van Lost Boys was, uh, uh, was, was anders. Uh, ik was nog student, uh, studiefinanciering en OV-kaart. Uh, daar heb ik het eerste jaar van geleefd. Dus we konden ook echt elke cent die we van onze ouders, in dit geval uh, geleend, had, in, in, in de business uh, stoppen. Wat kostte uh, jullie daar toen voor? Computers. Ja, met name computers. Ja, uh, ja en uh, dit waren heel duur in die tijd. Uh, dat is wel grappig, ongelooflijk dat veranderd is. Maar... Uh, ja, dat zijn de hardes en de computers voor, voor tienduizenden euro's vaak. Is het effect. nu veel moeilijker geworden om een bedrijf, een succesvol bedrijf nou te ja, starten? Nou succesvol starten kan denk ik ook niet. Een bedrijf beginnen is denk doet, ik ja. uh, uh, op zich niet moeilijker geworden. Het was toen ook een lastige tijd. Ja, elk zoveel jaar is er alweer... Een plus en, en, en, en min in die economie. Om het NEC-woord maar te vermijden. Precies. Ja. Dus in, in, in, in en de slechte tijd, uh, iets beginnen, heeft ook wel voordelen. Want je hebt vaak minder concurrentie. Uh, je, je leert meteen om, uh, ja, om gewoon een, een, een slank bedrijf te hebben. Geen vet op de botten. Gewoon, gewoon alleen maar efficiënt uh, te werken. Geen geld uit te geven aan dingen die niet nodig zijn. En, en dat kan uh, nog steeds wel? Dat kan zeker nog. Ja. En dat. Uh, uh, ik krijg uh, tegenwoordig uh, meerdere businessplannen per dag uh, van mensen die uh, heel graag uh, uh, willen gaan ondernemen. En uh, ik doe zelf heel weinig uh, mee, heel, heel, heel, heel soms uh, wel eens wat. Maar uh, vaak zie ik toch dat die bedrijven daarna wel uh, terug, als ze wel begonnen zijn en succesvol beginnen wel. te worden. En, ja, als je echt wil, dan, dan kan het zeker. Wel van waar stuurt u die mensen dan naartoe? Want u zegt meestal stop ik er zelf geen geld in. Maar... Nee, nee. Er zijn afhankelijk van wat ze, wat het idee is natuurlijk. Sommige zijn ze uh, type bedrijven meteen veel financiering nodig en dan zijn er allerlei fondsen waar ik mensen ken waar ik ze wel eens aan, aan doorverbind. Nou ja. uh, en sommige is het ook vaak. Kwestie van we gaan er maar eens goed zitten voor de businessplannen. Denk er eens anders over na. En misschien kan je met een kwart van het geld eigenlijk ook die business wel starten. Juist. We gaan naar de kolom. Die is deze week van financieel journalist Hans de Geus. Ik ben boos. Ik voel me miskend. Ik ben namelijk vies. Ik ben vies en ik wil dat dat op passende wijze wordt erkend. Maar niemand die het ziet hoe vies ik ben. Wat is er aan de hand? Misschien heeft u gehoord van de Vieze 50. Dat is een lijst met de 50 minst duurzame Nederlanders. Vandaag kunt u voor het laatst uw stem uitbrengen. Morgen maakt Vara's Vroege Vogels op Radio 1 dan bekend... wie de allervieste Nederlander is. Vijftig viezerikken staan er op de lijst. Van Henk Bleker tot Jos Nijhuis van Schipel En ik sta er niet eens bij. Terwijl ik, ik ben klant van Shell. Ik niet alleen, we zijn het allemaal. En wie dat ontkent, die liegt. Want zelfs als je hun benzine niet tankt... slorp je vrijwel zeker indirect hun olie is de grondstof voor alle plastics om u heen, voor de meeste verf. Ook het asfalt op de fietspaden is grotendeels gemaakt van olie. Het internationaal handelstransport, het rijdt en vliegt op olie. Geloof me, niemand doet het zonder. Ik ben vies, we zijn allemaal vies. We vragen die olie, beste mensen. We smeken Shell naar olie te zoeken. En steeds harder alsjeblieft, want het aanbod stocht. De business van Shell is olie. Als we dat niet willen, moeten we het niet aan ze vragen. En als Canada niet wil dat Shell hele stukken van het land omploegt om wat druppels olie uit teerzand te persen... dan moet Canada dat verbieden. Daar zijn autoriteiten voor. Het geldt voor de banken, waar we allemaal ten onrechte zo boos op zijn. Het geldt voor Shell. Het systeem bepaalt hun gedrag. En het systeem, dat zijn we zelf, met onze vraag naar olie... en politici die zwichten voor de krachtige fossiele lobby. Boos zijn op Shell is boos zijn op jezelf. Terug naar de lijst van de vieze 50. Vrij obligaat staat Shell daar prominent met twee mannen op. Jeroen van der Veer en Dick Benschop. Grote fout. Ik had erop gemoeten. En u ook. Vies. Met z'n allen. Lekker vies. En nu gas geven. Smerig zijn we. Bah. Vluchtje boeken. U vies, ik vies. Ja, herkent u wat Hans de Geus hier zegt? Heel veel primers, hoogleraar. Ik denk het wel. Uh, er zitten vaak systeemgebreken uh, die te maken hebben met gewoontes en met instituties. En die kun je erg lastig één individu aanrekenen. Dus als je daar verandering in wil aanbrengen, en daar kunnen een hele goede redenen voor zijn... dat betekent inderdaad dat maatschappelijke organisaties uh, op een ander idee moeten komen. Zeker een ander beleid. Hm. Ik ben het al zeer eens met de gedachte dat je uh, grote veranderingen juist in crisistijd moet beginnen. Hè? Dus een beetje anticyclisch opereren tegen de tijd dat het dan gaat lopen. Dan heb je de, de, de rugwind mee. Ja. Maar kun je toch niet ook um, een deel van het hypotheekprobleem... de consument aanrekenen die zelf in die uh, vijfmaal jaar inkomen constructies is gestapt? Nee, meneer, u moet er een belegging bij doen, dat is goed, dan kunt u nog meer kopen. Dan weet je toch, als je erover nadenkt, dat je jezelf heel diep in de schulden steekt? Ja, een autoriteit financiële markt, he, Die beschouwt wel de eenvoudige burger die een hypothecaire lening afsluit als een amateur. Dus die vindt dat die beschermd moet worden, ja. want de constructies zijn mee door de fiscale arrangementen buitengewoon ingewikkeld. Maar weet die consument niet dat hij amateur is en waar is dan het boerenverstand gebleven, Michiel Mol? Ja, ik denk dat het, <lacht> dit soort zaken zo complex zijn dat uh, uh, we de, de, de gemiddelde burger daarbij moeten helpen. Het is gewoon... ...te lastig om, om, om te beseffen wat... wat uh, ...en zeker die bankconstructies werden lastiger en lastiger. Want, ja, ik snap wel dat, dat, uh, dat Minet Assen dat niet meer begreep, zeg maar. Nee. Prima is daarmee eens. Zeker. Uh, we hebben voordat de crisis toesloeg in 2008... ...25 jaar in Nederland uh, aaneengesloten prijsstijgingen op de woningmarkt gekend. Uh -huh. Ja, dan ga je als consument denken... daar hebben we bijna recht op. Dat ja, het we wordt ook in, aange, werd in, in, ook aangemoedigd ja, natuurlijk. Ja, dat he? kunnen we ons op rekeningen meenemen. En de banken spelen erop in. Dus uiteraard kun je nooit de verantwoordelijkheid... van een consument wegcijferen. Maar ik denk dat hier toch wel de nadruk moet liggen... op een duidelijke systeemverandering. Ja. En dan zullen die klanten... Uh, dat op een gegeven moment ook, ook begrijpen... die voelen dat trouwens nu al aan... dat het geen stand zal houden. En die willen wel graag weten waar het heen gaat. Ja. En dat moeten ze nu binnenkort onthuld gaan worden. Een systeemverandering ja, gelooft u daarin, Michiel Mol? Ja, nou ik, ik, Dat is, klinkt nogal revolutionair, ja, ja, precies, dat Meestal dat, dat, komt dat uh... niet van de grond, een revolutie, toch? Nou ja, ik denk dat ook daar misschien in de... Nog één keer wordt crisis gebruikt als het kan, dan kan het nu, denk ik. Ja. Grote veranderingen doorvoeren, maar ja, we krijgen een kabinet ja. dat toch niet zo heel revolutionair oogt Nee, dat, uh, dat <laughs> ben Top. ik net je eens. Uh, dit kabinet, ik ben al lang blij als er snel een nieuw kabinet is... en we gewoon weer uh, voorregeren in plaats van uh, erover praten. Goed, Michiel Mol, hartelijk dank. Hij is investeerder en ondernemer. U kent hem wellicht van uh, de Space Expedition Curaçao. En bij ons was ook Huro Hartelijk dank, U bent de Schoogleraar in de Volkshuisvesting. Dit is uh, de Tros op Radio 1 zometeen. De Tros Autoshow na het nieuws van 2 uur. Blijf luisteren. Goedemiddag.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 Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt uh, top op de bil. Dat ja. vond ik al een beetje En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de Avro Nederland 2. Vrienden van het Oranjefonds vinden het mooi als gehandicapten een maatje hebben om mee op stap te gaan. Vrienden van het Oranjefonds trekken het zich aan als ouderen in hun eentje thuis zitten.